1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. President van Georgië geeft verkiezingsnederlaag toe. Dominique Strauss-Kaan, niet vervolgd. En verkwisting van medicijnen kost bijna 400 miljard. Zonnige periode vanmiddag en enkele buiten tot ongeveer 17 graden. En morgen is het bewolkt en regenachtig. Er staat verder veel wind en het wordt niet veel warmer dan een graad of 15. Donderdag op de meeste plaatsen droog dan maximaal 16 of 17 graden. In Georgië heeft president Saakashvili zijn nederlaag bij de parlementsverkiezingen erkend. Met 25 procent van de stemmen geteld ligt de oppositiepartij Georgische Droom van miljardair Ivanishvili ruim op kop. NFC-correspondent Thalia Verkade is in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Thalia, is het nieuws er al doorgedrongen? Ja, zeker. Zojuist uh, uh, gingen hier uh, allerlei auto's met hartstikke uh, hartgetoeter uh, de weg over. Uh, jongens met vlaggen, net als gisteravond. Grote blauwe vlaggen van de Georgische Droom. Uh, mm. nee, je kunt hier op de achtergrond uh, misschien horen... Uh, dus ze hebben, uh, hebben het gehoord. Uh, iedereen uh, is uh, blij uh, dat uh, Saakashvili weg is. althans iedereen van, uh, van deze aanhang, uh, en hij heeft het nu ook erkend. Dat moet toch een harde dobber zijn voor Saakashvili, want hij had gezegd: wij gaan winnen. Ja, zeker. Hij heeft uh, gisteravond nog gezegd uh, dat uh, hij heeft hij eigenlijk vrij snel toegegeven dat. Uh, de Georgische Droom van uh, Bittina-Ivendashvili, uh, uh, de meerderheid in, de, uh, in, in een deel van het parlement had. Maar je hebt hier een, een uh, soort dus dubbel systeem. En hij zei in de regio's win ik. En dat zou hem dan een meerderheid in het parlement uiteindelijk kunnen uh, opleveren. Uh, dat is uiteindelijk dus niet gebeurd. En het is heel bijzonder eigenlijk voor een voormalige Sovjetstaat dat hij nu zegt ik ga in oppositie. Uh, in die zin is denk ik een hele bijzondere dag voor Georgië en voor de regio omdat hier uh, daadwerkelijk een oppositiepartij aan de macht is gekomen. Wat hebben de Georgiërs eigenlijk te verwachten van die, uh, van die nieuwkomer, die uh, Ivanishvili? Dat is een, uh, ook voor veel Georgiërs een, uh, een uh, goede vraag. Uh, veel mensen kennen hem tot twee jaar geleden niet. Ze uh, weten dat hij miljardair uh, is en dat hij heel veel geld in hun land heeft gestoken. Daar zijn ze hem ook dankbaar voor. Ze weten dat hij de, de banden met Rusland wil, wil, wil normaliseren. Die na de oorlog in 2008 uh, nou ja, bijna gebroken zijn. Uh, en uh, hij heeft gezegd dat hij veel geld in de landbouw zal steken. Maar verder is het, uh, is het zeggen mensen: nou, het gaat erom dat Fakashvili er weg is. Dat, dat is het belangrijkste. Dankjewel, Talia Verkade in Tbilisi. Pensioenpremies bestaan voor circa 20% uit kosten. Dat zegt adviesbureau LPC Nederland... naar onderzoek van de jaarverslagen van ruim 200 pensioenfondsen. Volgens LPC zijn de bedragen hoger dan nodig is. En dat vindt ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Als je net uh, de kosten zou halveren, en dat is best wel uh, pittig... dan zouden de pensioenen ongeveer 4-5% hoger kunnen zijn. Nou, met 4-5% hogere pensioenen, dat zou, uh, dat zou heel mooi zijn... als je dat uh, kunt bereiken.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 En tussen de 5 en 6 miljard gaat dus op aan die kosten. De branchevereniging, Pensioenfederatie, is het niet eens met die kritiek. De vereniging vindt het onterecht dat de kosten worden afgezet tegen de betaalde premies. Want we beheren niet alleen geld van premiebetalers, maar ook van gepensioneerden, zegt de Pensioenfederatie. Dan het laatste nieuws uit Frankrijk. Voormalig IMF-directeur Dominique strauss kahn wordt niet langer vervolgd wegens verkrachting in de zogeheten Carlton-affaire. Dat heeft het parket in Lille bekendgemaakt. Een Belgisch escortmeisje beschuldigt de DSK van deelname aan groepsverkrachting. Maar dat verwijt krijgt dus geen uh, juridisch vervolgcorrespondent Ron Linker in Parijs. Want, Ron, is er te weinig bewijs? Nou, we hebben geen argumenten gezien van de aanklagers, dus we weten niet waarom ze de zaak niet voortzetten. Maar dat zou wel passen in het beeld dat de afgelopen week is ontstaan van deze zaak. Hè? Zoals je weet wordt Dominique Strauss-Kaan onderzocht in de zogeheten Kalfnaffaire. Dan gaat het over souteneurschap. En in het kader van dat onderzoek stuiten de rechercheurs op verklaringen van een Belgische prostituee... die Strauss-Kaan beschuldigde van deelname aan die groepsverkrachting. Dat was de aanleiding om zelf een onderzoek te gaan openen. Maar de prostituee heeft zelf nooit formeel een aanklacht ingediend. Bovendien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 Dat lijkt inderdaad wel zo. Hè? Als je kijkt naar de voorbeelden, in de praktijk blijven die zaken hem wel achtervolgen. Denk maar aan dat kamermeisje in New York, mei vorig jaar. De strafrechtelijke rechtszaak is afgeblazen, maar de civielrechtelijke procedure, die is in volle gang. Dus DSK kan nog altijd veroordeeld worden tot het betalen van een hoop smartengeld. Dan de schrijfster Tristan Banon hier in Frankrijk ook die zaak werd voortijdig afgeblazen, maar de aanklagers deden dat tegen hun zin. Ze zeiden publiekelijk dat ze zelf dachten dat DSK zich ernstig misdragen gehad. was onvoldoende juridische basis voor een rechtszaak. En dan de zaak Liel. DSK gaat vandaag... Vrij uit als het gaat om de verkrachting. Maar er loopt ook nog die andere zaak om het souteneurschap. Het onderhouden van dat prostitutienetwerk in het hotel. Onderzoek in die zaak is nog in volle gang. Eind november zullen we horen of DSK ook daar een rechtszaak ontloopt of niet. Dus hij blijft achtervolgd worden door de rechtszaak voorlopig. Het laatste nieuws over DSK hoort u van Ron Linker in Parijs. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 Uh, wat er precies gebeurd is en dat er misschien nog meer arrestaties zullen volgen. Het dodental van die scheepsramp in Hongkong is opgelopen naar 37... en er zijn ongeveer 100 gewonden. Die schepen botsten gisteravond op elkaar in de buurt van een eiland. Een van de schepen zonk, de andere raakte licht beschadigd... en kon op eigen kracht doorvaren naar de haven. Reddingsteams in boten en met helikopters wisten zo'n 100 opvarenden te redden. In Istanbul wordt het stoffelijk overschot opgegraven van oud-president Turgut Özal. Hij was president van Turkije van 1989 tot 1993 en hij overleed in 1993 terwijl hij nog in functie was. Doodsoorzaak, een hartaanval werd gezegd. Correspondent Bram Vermeulen. Aan die doodsoorzaak wordt dus getwijfeld 20 jaar later Bram? Nou, zijn, zijn vrouw Semra heeft er eigenlijk twintig jaar lang getwijfeld nooit geloofd dat het inderdaad een hartaanval was, maar uh, haar man is overleden. Zij zegt uh, en is van overtuigd dat haar man vergiftigd is met zware metalen die de moordenaars dan in zijn limonade zouden hebben gedaan op de dag van zijn dood. Er is nooit autopsie gedaan uh, op zijn lichaam uh, en de bloedproeven uh, die er zouden zijn, zijn kwijtgezaakt bovendien wijst die vrouw erop uh, dat er geen dokter in het paleis was, uh, ook al was de gezondheidstoestand van de president niet zo goed. Uh, de ambulance waarmee hij is opgehaald om naar het ziekenhuis te worden gebracht, daar mankeerde van alles aan. Uh, en bovendien weet zijn vrouw dat Euzal uh, in 1988 al een keer een moordaanslag heeft overleefd toen een kogel uh, over zijn hoofd vloog en één hem in de hand raakte. Dus... Is zijn vrouw ervan overtuigd dat er gewoon mensen zijn in Turkije die hem in de tijd uh, dood wilden? Dat hij vermoord is. En ze heeft dus al die jaren lang een plukje haar van hem bewaard in een kluis ergens buiten Turkije. Om te kunnen bewijzen op een dag dat dat inderdaad zo is. En het lijkt erop dat de aanklagers voor deze ene keer met haar meedenken. Dus ja, dan uh, wordt Eus al uh, opgegraven. Uh, wie zou er dan achter die uh, nou, aanslag, zullen we dan maar zeggen, kunnen zitten? Er zijn wel speculaties over. Je moet in elk geval nagaan dat Uzal premier was vanaf 1983 en toen Turkije eigenlijk radicaal heeft veranderd. Hij was dé grote privatiserer van Turkije na de staatsheids van het begin jaren 80. Hij heeft eigenlijk het marktkapitalisme aan de man gebracht in Turkije en heeft daar ook heel veel vijanden gemaakt. We moeten bijvoorbeeld niet vergeten dat er in die jaren ook vooraanstaande ondernemers zijn vermoord in Turkije. Dus hij had nogal wat vijanden bovendien... Droomde hij over een soort unie van Turkse republieken? Moet je denken aan landen langs de zijderoute, zoals Turkmenistan, Azerbeidzjan, waar ze allemaal Turks spreken. En hij wilde daar één grote unie van maken. En ook dat plan uh, viel niet te goede aarde bij sommigen. Dus zijn vrouw en zijn familie zijn ervan overtuigd dat de moordenaars een stokje hebben willen steken voor die plannen. Het probleem natuurlijk is met dit soort samenzweringstheorieën... ze blijven bestaan zolang het tegendeel niet bewezen is. En onderzoekers houden er nu al rekening mee... dat ze die giftige stoffen misschien al nooit in dat lijk gaan vinden. En dan blijft die twijfel zelfs na opgraving gewoon bestaan. Correspondent Bram Vermeulen. Europese kerncentrales moeten zich beter beveiligen... tegen extreme omstandigheden. In geen enkele centrale is de situatie helemaal oké. Okay. Dat staat in een uitgelekte stresstest die de Europese Unie heeft laten uitvoeren na de ramp bij de kerncentrale in Fukushima maart vorig jaar. Er is gekeken naar de veiligheid bij bijvoorbeeld overstromingen, explosies en terroristische aanslagen. De situatie in Borselen, kerncentrale daar, is relatief veilig. Wel zou de beveiliging tegen zeer zware overstromingen en aardbevingen beter moeten en dat zou dan zo'n 30 miljoen euro kosten. In sommige andere Europese centrales, bijvoorbeeld in Finland en Zweden, is de situatie volgens die test zorgwekkender. Om alle 130, 134 Europese kerncentrales beter te beveiligen, zou zeker 10 miljard, maar mogelijk zelfs 25 miljard euro nodig zijn. Wereldwijd kan 385 miljard euro worden bespaard op medicijnen. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO berekend... op verzoek van minister Schippers van Volksgezondheid. Schippers leidt deze week in Amsterdam een internationale top... voor ministers van Volksgezondheid over verantwoord gebruik van geneesmiddelen. Volgens de WHO wordt de helft van de geneesmiddelen niet goed gebruikt. Artsen schrijven ze onterecht voor, apothekers maken ze verkeerd klaar... of patiënten nemen ze niet goed in. En ook krijgen patiënten niet altijd of helemaal niet op tijd het juiste medicijn. Op die ministersconferentie wordt dan besproken hoe de verspilling kan worden tegengegaan. Het Great Barrier Reef in Australië is in 27 jaar tijd gehalveerd. Dat blijkt uit een studie van Australische wetenschappers. De belangrijkste oorzaak voor het verdwijnen van dat koraalrif zijn stormen, zeesterren en verzuring van het water. Wetenschappers waarschuwen dat het koraal zo snel afsterft dat het over 10 jaar opnieuw gehalveerd kan zijn het zuidelijk deel van het Great Barrier Reef is zwaar aangetast... na een aantal krachtige orkanen. Het Great Barrier Reef van de oostkust van Australië... is het grootste koraalrif ter wereld. En een boer in de Amerikaanse staat Oregon... is vermoedelijk opgegeten door zijn eigen varkens. 70-jarige man was naar de stal gegaan om uh, zijn varkens te voeren. Maar hij kwam niet terug en toen familieleden gingen kijken... vonden ze alleen het kunstgebit van de boer en wat stoffelijke resten. Mogelijk is eh, die man in de stal niet goed geworden. Maar ook de mogelijkheid van een misdrijf wordt nog onderzocht. Sport. Harry Weerman is niet langer de bondscoach... van het Nederlands mannenhandbalteam. Hij is hoofd geworden van de Handbalacademie in Limburg. Harry Weerman was sinds 2007 bondscoach... maar hij slaagde er de afgelopen jaren niet in... zich met oranje te plaatsen voor internationale kampioenschappen. Het Handbalverbond is al in gesprek met een opvolger. Andy Murray heeft met succes een rentree gemaakt... in het internationale tenniscircuit. In zijn eerste wedstrijd sinds zijn eindzegen bij de US Open... versloeg hij in Tokio de Kroaat Ivo Karlovic in twee sets... En nog meer tennis, want de Fransman Jo Wilfried Tsonga maakt in februari opnieuw zijn opwachting in het ABN Amro World Tournament. Tsonga verloor in 2011 in Rotterdam de finale van de Zweed Robin Söderling. En hij is na de Zwitser Roger Federer de tweede speler uit de Mondiale Top 10 die voor 2013 volgend jaar dus is vastgelegd. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws om 13:01. President Saakashvili van Georgië geeft toe dat hij de par parlementsverkiezingen heeft verloren. In Turkije wordt het lichaam van Turkut Eusal opgegraven. Er zijn geruchten dat hij werd vergiftigd. En DSK, Dominic strauss wordt niet langer vervolgd. Dit is Radio 1. NCRV Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, zometeen een werklunch met de directeur van Forum. Dat is het instituut voor multiculturele ontwikkeling. En het gaat over het aantal Polen dat in Nederland blijft. Voor de reportageserie In de praktijk zit verslaggever Ingrid Koning... deze week in het Centrum voor Jeugd en Gezin in Haarlem. Maar voor een consult hoef je daar als opvoeder niet eens per se langs te komen. Uh, we hadden even een vraag, want Gijs is gisteren van de trap gevallen. De Gijs? Ja. Um, ja, wij doen uh, uh, Skype-consulten met de iPad. En dat bevalt de klanten heel goed. Uh, want ja, je, kan, uh, je, je hebt toch een ander contact... dan als je alleen maar aan de telefoon met elkaar zit. Straks naar half standpunt.nl. De stelling dan, het deelakkoord van VVD en PvdA... geeft goede hoop voor de toekomst. Bent u het daarmee eens of oneens? SM's dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800-1101. De website is een mogelijkheid: www.standpunt.nl, en als u twittert, een zin eens, of oneens, doe het dan met het hekje Stampunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, lunchen doen we vandaag met uh, melk en dat is dan natuurlijk wel uh, ecomelk. Ja, wat dacht je dan? Biologische melk dus. Wij Nederlanders drinken met z'n allen zoveel biologische melk... dat onze boeren dit jaar opnieuw de gestegen vraag niet aankunnen. Het gaat om een tekort van ongeveer 20 miljoen liter, zegt René Kruisen, Die is voorzitter van Eco Holland, leverancier van die uh, biologische melk. En dag meneer Kruisen. Goedemiddag. Waarom is biologische melk zo populair onder Nederlanders? Omdat steeds meer consumenten uh, zien hoe dus biologisch melk wordt geproduceerd. En ze willen ook gewoon die melk dan ook uh, lekker opdrinken. Is het ook lekkerder? Ja, het is denk ik wel lekkerder. Dus uh, de koeien lopen buiten in de wei en die melk is wat smaakvoller. Wanneer mag je melk biologisch noemen? Als uh, een, een melkveehouder uh, twee jaar lang de, uh, zijn graslanden, dus, dus waar de koeien op bewijden, uh, zonder kunstmest en zonder uh, chemicaliën bewerkt. Dan is de grond schoon, zogezegd. En dan mogen de koeien, die kunnen daar overheen wijden. En die melk dan geproduceerd is is dan biologisch. Ja. En maakt het nog wat uit hoe lang die koeien buiten zijn, bijvoorbeeld? Die moeten minimaal 180 dagen per jaar buiten zijn. Aha. Dat, is een, dat is een eis die wordt opgelegd door uh, Scal. Dat is de onafhankelijke organisatie die ons controleert of wij het goed doen. Ja, goed. Um, ja, je zou denken, uh, als melkboer zijnde, ik word uh, biologisch melkboer... want daar uh, valt wat te verdienen. Ja, dat dachten wij ook. Alleen, het zit wel een beetje in een dilemma natuurlijk. Als de consument de consumptie doorloopt in Nederland, gelukkig. Daar zijn we overigens heel blij mee. Dan moeten we twee jaar wachten voordat de boer omgeschakeld is. Aha. Dus die, die termijn, daar zitten we even een beetje mee, mee vast. En daar zitten we mee in de knel. Je kunt niet van vandaag op morgen biologische melkboer worden. Nee, daarom kunnen wij dus op dit moment de consumptie niet bijhouden. En daar hebben we dus een tijdelijke oplossing voor gevonden om de melk tijdelijk uit, uit Engeland of uit Denemarken te importeren. Alleen, ja goed, het is natuurlijk wel de bedoeling dat die melk dadelijk in Nederland wordt geproduceerd. Ja, ja. en, en moet je, even los van die twee jaar, hè, wat, wat moet je dan allemaal doen in die twee jaar? Ja, dan moet je dus eh, omschakeling. dat noemen ze een omschakelingsperiode. Dus dan mag je geen kunstmest kunstmes meer gebruiken op je, op je graslanden. Dan kun je ook niet meer onkruid eh, met uh -huh. de mag je niet meer gebruiken. Nou, dan is op een gegeven moment na twee jaar is dan de termijn dat de grond schoon is, om dat zomaar te noemen. Nou, en dan kan men gewoon volop gaan produceren voor biologische melk. Ja. Kijk, de koe, die, die blijft hetzelfde, bij wijze van spreken, alleen die krijgen andere arealen als, ja. als, als, als voeding. Ja. Maar in die twee jaar heb je dus geen inkomsten, lijkt het wel. Nou, die melk die dus in die omschakingsperiode zit, die gaat gewoon naar de reguliere melk. Dus die brengt wel natuurlijk altijd wat op, maar die 12 of 15 centen extra, ja. die krijgt men dus niet. Nee. Dus de ja. eerste twee jaar moet je wel investeren. Ja, nou nu wordt het dus geïmporteerd. Dat zei u al, hè? Uh, Engeland ja. geloof ik, Denemarken. Ja. Uh, ja, dat klinkt dan weer niet erg duurzaam. Want dat zal uh, neem ik aan niet uh, via leidingen hier naartoe komen. Dat zal worden gevlogen of gebracht. Nee, dat wordt gewoon gebracht met tankauto's dus met ja. 25.000 liter melk erin. Ja, inderdaad, dat is niet, uh, niet duurzaam natuurlijk. En daarom zijn we nu ook hartstikke op zoek naar melkhouders in Nederland. Vandaag ook dit bericht dat wij ook gewoon reclame willen maken van mensen schakelen alsjeblieft om. Er is behoefte aan biologische melk. Uh, de de protocollen zijn bekend. Dus ja, wij hopen dat daar, door deze oproep... dat er toch een aantal boeren weer in Nederland omschakelen. Zijn de eerste telefoontjes al binnengekomen? Ja, ik heb oh. de eerste vanmorgen al binnen. Kijk aan. Nou, dat is er alweer eentje. Ja. Over, over twee jaar, dan uh, krijgen we zijn biologische melk in de schappen. Dank dat u even de telefoon kwam. Dag. René Kruisen, voorzitter van Eco Holland, leverancier dus van die biologische melk. Nou, ik zei het al, we lunchen vandaag met biologische melk. En we kijken er eigenlijk al lang niet meer van op. Als er een wit busje met een Pools nummerbord bij de buren staat... dan zijn die Polen daar vermoedelijk een badkamer aan het verbouwen of zo. Intussen worden er hier Poolse supermarkten geopend. Er is een Heusse Polenhotel al gebouwd. Het Poolse CBS meldt dat vorig jaar 95.000 Polen naar Nederland zijn vertrokken om hier tijdelijk te komen werken. Maar is dat nou tijdelijk of blijven deze Polen? Sadik Hartjewi is directeur van Forum, het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling. Houdt hij het allemaal bij? Ja, toch? Ja. Ja. Uh, hoeveel Polen hebben we dan nu op dit moment in Nederland, ongeveer? Uh, nou, ongeveer 150.000. Dan moeten we wel een aantal uh, bestanden bij elkaar zetten. We, uh, we hebben de Polen die ingeschreven staan in het uh, Gemeentelijk Basisadministratie, uh, het GBA. Nou, dat zijn er ongeveer 70.000. Nou, dan heb je nog een aantal Polen die niet ingeschreven staan, maar hier wel werken. En die gegevens die halen we van de Belastingdienst. of mensen die bij de KV, uh, Kamer van Koophandel zijn ingeschreven. Nou, als je dat, allemaal, dat zijn ongeveer 60.000. 60 uh -huh. Nou, als je allemaal dat oplust, dan kom je. Richting 150, 140, 150. Ja, ja. En nou ja, die cijfers van het Poolse CBS geven aan... dat er afgelopen jaar ook weer 95.000 deze kant op zijn gekomen. Ja. Waarom komen ze eigenlijk naar Nederland? Waarom gaan ze niet naar Frankrijk, naar Duitsland, uh, Verenigde Staten? Ik noem maar wat. Nou kijk, we, uh, um, er is altijd wel een zekere uh, migratie altijd naar Nederland geweest. Al vanaf de jaren 80, 90. Uh, misschien herkent u uh, die woorden, komen die nog wel bekend voor, de Poolse bruiden. Hè? Ja, ja. ja. Um, en dat, was ook eigenlijk, uh, dat is ook eigenlijk de reden waarom in Nederland... altijd ongeveer de helft van de Poolse gemeenschap toch vooral vrouw is. En sindsdien, ook toen ze nog niet vrij mochten werken... Uh, want uh, Polen is pas vanaf 2004 toegetreden tot de Europese Unie waren er altijd wel zo'n 50.000, 60 60.000 mensen illegaal werkzaam in de land- in tuinbouw. Dus er is altijd wel een vrij forse groep Polen geweest. Nou, de laatste paar jaren, na 2004, is dat natuurlijk in de stroomverstelling gekomen. Het gaat in Polen niet zo heel erg goed. En mensen uh, emigreren natuurlijk om economische motieven. Mm. Nou, Nederland is een prettig land. Uh, dus dat uh, spreekt zich daar gewoon rond, verschillende. Ja, natuurlijk. Ook. En ja. men wil dus vooral Duitsland of naar Duitsland uh, of naar Nederland. Ja, waarom niet naar Frankrijk? Uh, daar zit die taalbarrière natuurlijk een beetje doorheen. Um, en dan zie je dus toch dat Duitsland en Nederland... toch de meest populaire bestemmingen voor Polen zijn. Ja. En dan nu de vraag, blijven die Polen dan of, of gaan ze uiteindelijk ook weer terug? Nou ja, ook dat, dat, dat schommelt. Uh, er is een onderzoek uh, uh, van het Sociaal Cultureel Planbureau... wat heeft gekeken naar uh, mensen die in 2000 zijn gekomen... en tien jaar later gekeken van hoeveel mensen zijn nou wel gebleven... en hoeveel mensen zijn teruggegaan. En dan kun je zeggen dat ongeveer 60 procent gaat terug... 40% blijft in Nederland. En dat komt een beetje overeen met cijfers die wij gevonden hebben. Als je Polen zelf vraagt, goh, uh, woont u over vijf jaar nog steeds in Nederland? Dan zegt ongeveer 45%, bijna de helft, zegt... ja, over vijf jaar woon ik nog steeds in Nederland. Dus je zou als vuistregel kunnen hanteren dat ongeveer de helft blijft... Mm -hmm. en ongeveer de helft teruggaat. Ja. Maar dit gaat dus alleen maar over de reguliere migratie. Ja. Dan hebben we het niet over de seizoensmigranten... Want, want die, die pendelen gewoon natuurlijk veel die, vaker. Die gaan, die gaan in principe ja. wel weer steeds terug. Ja. Um, de vraag is, he, die, die, die 50%, is dat nou erg dat die blijven of niet? Nou ja, kijk, uh, <coughs> dat ligt er maar net aan aan, aan wie je het vraagt... en wat de persoonlijke ervaringen zijn met de desbetreffende Polen. Vraag je het de werkgevers, uh, dan, uh, dan zijn werkgevers laaiend enthousiast, want de Polen dragen een fors gedeelte bij... aan ons bruto nationaal product. Um, kijk, instelling, goede vraag. instelling. Kijk je naar de onderkant van de arbeidsmarkt, daar is eigenlijk geen verdringing. Hè, want wat de Polen doen, daar zijn gewoon geen mensen voor. Dus dat is allemaal hartstikke goed nieuws. Uh, over het algemeen gaat het Polen goed. Hè, ze zijn ook gelukkig in Nederland. Het gaat ook allemaal goed met, uh, met de omgeving. Maar kijk je naar bijvoorbeeld, u had het net in uw aankondiging over Polenhotels... en de problematiek die daaromheen ontstaat van te veel Polen die ook nog eens een keer in het weekend uh, ja, wat relaxen met iets te veel uh, wodka, minuten, vaak, wodka of biertjes. Ja, dan geeft dat natuurlijk ook wel overlast en problemen. Ja, en vraag je de bewoners daar, dan zijn die natuurlijk een stuk minder, uh, minder hmm. blij. Ja, en er wordt natuurlijk ook een parallel getrokken naar de, de jaren 60, 70... Ja. toen veel Turken en Marokkanen deze kant op kwamen. Daarvan werd toen ook gezegd, nou, dat is allemaal tijdelijk mensen... die gaan uiteindelijk weer terug. Ja. Is niet gebeurd. Nee, dat gebeurt met deze groep ook niet. Hè? Want we zien gewoon aan de cijfers en ook wat de mensen zelf zeggen... van ongeveer de helft geeft aan... Te willen blijven En we zien aan cijfers dat ongeveer 40 procent ook daadwerkelijk blijft. Er komt nog iets bij. Zo langzamerhand is er een generatie in Nederland... die nu ook kinderen krijgt die ook naar basisscholen gaan. Dat is nog wel een vrij kleine groep. Maar ja, die mensen gaan natuurlijk niet weg. Die kinderen uh, raken hier geworteld, gaan hier naar de Nederlandse basisschool. Dus je kan je nu op instellen dat er structureel... een groep van ongeveer 150.000, 160.000 Polen in Nederland zal zijn... Hmm. Um, en uh, de vergelijking met de toenmalige, toenmalige gastarbeiders gaat niet helemaal op ah, omdat dit over het algemeen... iets beter opgeleide mensen zijn. Twee is natuurlijk katholiek, hè? dus ze brengen toch wat andere eigenaardigheden, zal ik maar zeggen, mee dan de toenmalige, uh, toenmalige gastarbeiders. Uh, en drie, uh, er is wel een grote wil en bereidheid, denk ik, bij de Poolse gemeenschap om ook die taal te leren en ook daadwerkelijk mee te doen. Hoewel mm -hmm. ook op dat punt nog wel de nodige zijn. Maar, maar, maar zegt zijn. u daarmee dat we de problemen die we dus nu hebben met met name tweede ja. generatie uh, uh, kinderen van, van, van toenmalige gastarbeiders, ja. dat we die met die Polen niet gaan krijgen? Uh, nou, niet in deze omvang. Want, want, want de bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld de Turken, Marokkanen... Surinamers en Antillianen is echt fors groter dan, dan de Polen. Daar komt bij dat het met Polen-economisch vrij aardig gaat. Hè. Dus op het moment dat die U-tarieven daar weer gaan stijgen... denk ik dat ook heel veel Polen toch ook weer echt terug zullen willen gaan. Want hun familie en dergelijke zit daar nog steeds. Maar u hebt denk ik wel gelijk dat het nu wel zaak is... dat we op die basisscholen en ook op het voortgezet onderwijs... natuurlijk wel die problemen die er nu al spelen... hoewel klein wel erkennen hmm. en tijdig adresseren... omdat je niet wil... Uh, dat, dat, uh, hmm. dat dat uitvergroot raakt, zoals met andere groepen. Ja. Nou gaat het in delen van Europa natuurlijk helemaal niet goed. Uh, Griekenland nee. voorop, uh, Spanje ja. begint het, uh, werkloosheid daar. Uh, wordt dat een nieuwe golf, ja. uh, Grieken en, en Spanje, die deze kant op gaan komen? Ja, op dit moment is het zo dat, uh, dat er meer, uh, meer Polen in Nederland komen... dan uh, Marokkanen, Surinamers, Antalyaanen en, en, en Turken bij elkaar opgeteld. Dus dat is echt een fors grote groep. Maar we zien nu al aan cijfers dat er uh, veel migranten... uit Griekenland en uit Spanje komen. En die worden ook daadwerkelijk daar uh, geworven. He, dus je ziet ook steeds meer uitzendbureaus... hun aandacht weer verleggen van Polen, Bulgarije... toch ook weer naar Spanje en Griekenland. Daarmee zou je kunnen zeggen dat de migratiecirkel weer rond is. Want we begonnen ooit in ja, Griekenland en Spanje. Ja, ja, ja, is ook zo, ja. ja. Uh, nou ja, goed, een beetje het verhaal achter de cijfers... Uh, die, uh, die nog niet zo lang geleden bekend zijn gemaakt... door het uh, Poolse CBS. 95.000 Polen vorig jaar deze kant op. Uh, totaal iets van 150.000. De helft gaat uiteindelijk terug, zegt u en die hier blijven, die uh, integreren, aardig. Uh, hartelijk dank voor de uitleg, Sadiq Hartjoui, directeur van Forum. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, ja, deze week loopt Ingrid Koning mee bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Haarlem. Per januari 2012 moet iedere gemeente per duizend... nee, per 30.000 inwoners, moet ik zeggen, zo'n centrum hebben. Maar ja, wat gebeurt daar nou precies? Daar proberen we een inkijkje in te krijgen deze week... We kennen natuurlijk het consultatiebureau... waar ouders binnen kunnen lopen met vragen. Maar bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Haarlem... kunnen ze ook vragen per Skype-verbinding stellen. Ingrid Koning sprak met jeugdarts Lucie Smit. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Hallo, ik had een afspraak met Lucie Smit. Mijn naam is Ingrid Koning van N2 Radio. Zal ik het eventjes uh, naar je toe brengen? Ja, want ik zie hier allemaal verschillende ruimtes. Ik zie er wel, nou, ik tel er als een of twintig of niet. Het is inderdaad een groot gebouw. Dus, ze uh, zit achter... Dus, uh... Hi, Lucy, hey. ik heb iemand voor je. Goedemorgen. Goedemorgen, Ingrid Koning. Hallo. Lucy Smit, juichterts. Ja, wil klopt. je misschien wat drinken? Ja, hele, ik wil graag een kopje thee. Heb je dat? Ja, dat hebben we. Ik heb je nog en... voorkeur voor een smaakje. Voorkeur allerlei voor verschillende allerlei voor verschillende soorten. Nou ja, dat is, dat is ongelofelijk, uh, Lucy. Want als ik uh, normaal uh, thee ergens krijg aangeboden, heb ik keuze uit. Uh, uit één of twee smaken, zie ik er wel een stuk of tien. Dat betekent dat er dan heel veel vrouwen werken in mijn, in mijn ogen. Nou, dat klopt ook. Uh, hier bij JGZ Kennemerland werken uh, ja, 144 mensen... waarvan uh, nu nog twee mannen en uh, over een maand nog maar één. Dus uh, dat klopt, het zijn allemaal vrouwen eigenlijk. En dan hebben we hier jou, jouw werkplek met, je, met ja, ja, je voorbereiding denk ik voor zo meteen. Wat zien we allemaal? Um, ja, wij doen uh, uh, Skype consulten met de iPad... Hoe lang geleden ben je hier nou mee gestart? En, en mijn vraag is natuurlijk, werkt het? Uh, we zijn gestart uh, ongeveer uh, zeg maar aan het begin van dit jaar uh, met de pilots. En zijn echt uh, eerst met ideeën natuurlijk van hoe zou je dat kunnen doen. En we zijn vanaf uh, ja, maar april zijn we echt actief met, uh, met uh, die onderwerpen aan de slag gegaan. En heb ik Skype consulten gevoerd. Nog geen hele spreekuren, maar wel uh, consulten met uh, klanten... En dat bevalt de klanten heel goed, uh, want ja, je, kan, uh, je, je hebt toch een ander contact dan als je alleen maar aan de telefoon met elkaar zit. En uh, ja, de medewerker eigenlijk ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi, ik ben Lucie, ik ben jeugdarts bij JGZ Kenmermeland. Um, dit is gijs, maar die heb je wel eens gezien. Ja. En uh, we hadden even een vraag, want Gijs is gisteren van de trap gevallen. Gijs? Ja. En uh, helemaal van boven naar beneden. Hij ging ook meteen huilen. Ja, hij brulde. <laughs> en hij is niet suf geweest of is gaan uh, overgeven? Of... Nee, nee. En vanochtend kon je hem ook weer goed wakker maken? Ja, hij is het zichzelf gewoon... Uh, Ongelooflijk, je hebt dus nu echt face-to-face uh, -face contact. Dat heb ik ook nog nooit eerder gezien. Het is een hele andere manier van werken. Ja, dat is waar. Uh, andere manier. Uh, wel heel erg leuk aanvullend, denk ik. Want uh, je kan je voorstellen dat... Uh, nou ja, als je iets wat meer uh, acuut hebt... of als je kind ziek is en je moet een afspraak op het consultatiebureau afbellen... dat je denkt van nou, ik, maar ik heb toch vragen... Nou, die kunnen dan pas weer een paar weken later gesteld worden. Ik kan je voorstellen dat dat voor mensen prettig is... om op dat moment toch even dat face-to-face -face contact te hebben. Ik zag je net aantekeningen maken. En dat doe je dan op zo'n uh, notitieblokje van uh, Jeugd en Gezinscentra. Maar ik zie ook weer een mousepad. Er staat weer een ander ja, logo op. Het lijkt me voor, voor jou in praktijk soms best lastig... dat je onder zoveel noemers valt. Uh, ja en nee. Want... Uh... Ik doe gewoon mijn werk als jeugdarts en ik werk dan uh, in de 0 tot 4 op het consultatiebureau. En dat gaat gewoon door zoals dat altijd was. Mensen komen daar heel vaak uh, regelmatig langs en die kennen de weg ook daar naartoe goed. Uh, aan de andere kant uh, heb je uh, door het CEG allemaal partners om je heen... waarmee je ook uh, gezinnen die ook oudere kinderen hebben... veel makkelijker kan verwijzen, veel dichterbij uh, je collega's zit die uh, precies daar alles over weten of daarbij kunnen helpen. Goedemorgen met Lucy Smit, jeugdarts bij zit Kennemerland. Goedemorgen, Koen Hartog. Ja, goedemorgen. Waar kan ik je mee helpen? Ja, fijn dat we elkaar zo even kunnen spreken. Ja, nou, gelukkig bellen er ook nog wel mensen naar het spreekuur van uh, Lucy Smit. Uh, veel centra hebben namelijk ook te maken met weinig uh, bezoekers. En morgen hoeren, horen we dan hoe ze daar in Haarlem mee omgaan. Zometeen meteen al Stand.nl. De stelling, het deelakkoord van VVD en PvdA... heeft goede hoop voor de toekomst. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. En We gaan er zo meteen over doorpraten met Arie Slob van de ChristenUnie. Eerst nu Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. In Georgië heeft president Sakarsvili... de verkiezingsnederlaag van zijn partij... Verenigde Nationale Beweging erkend. De UNM gaat in de oppositie, zei de president in een televisietoespraak. De uitslag van de parlementsverkiezingen heeft tot gevolg dat oppositieleider Ivanisvili premier zou worden onder Sakarsvili. De politie in Hongkong heeft na de aanvaring tussen twee passagiersschepen zes bemanningsleden gearresteerd van elk schip drie. De politie wil uitzoeken of de arrestanten mensenlevens in gevaar hebben gebracht. Het dodental is opgelopen naar 37 en er zijn ongeveer 100 gewonden. In het UMC in Utrecht is afgelopen vrijdag voor het eerst een borstkankerpatiënt met ultrageluid behandeld. Een wereldprimeur, volgens het ziekenhuis. Behandeling bestaat uit het verhitten van de borsttumor, waardoor de kankercellen vernietigd worden. Het UMC verwacht dat uit onderzoek blijkt dat een kwart van alle mensen met een borsttumor in de toekomst geen operatie meer hoeft te ondergaan. En in Velp, in Gelderland, zijn vannacht 60 putdeksels gestolen. Een aannemer die vanochtend aan het werk ging... zag dat de gaten in de straat en waarschuwde de gemeente. Die heeft de gaten afgezet. Nieuwe putdeksels worden vanmiddag geleverd en geplaatst. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. De gemeente doet aangifte van de diefstal. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Van Berg. VVD en vandaag hebben gisteren een gedeeltelijk akkoord bereikt over uh, een aantal zaken. Samen vertimmeren de fractievoorzitters Samson en Rutte... voor enkele miljarden euro's aan de begroting voor 2013. En dan waren ze trots op. Een paar grote elementen zijn dat wij terugdraaien... de maatregelen die het kabinet voornemens was te nemen... op het terrein van het reiskostenforfait. Dus de fiscale behandeling van het woon-werkverkeer. Wat we ook zullen doen is terugdraaien van de langstudeerdersboete... Uh, we ruimen daarmee dus een paar maatregelen op die achteraf gezien wat minder verstandig bleken te zijn. We zorgen er nadrukkelijk voor dat de begroting niet alleen solide is, maar ook sociaal. Ja, daartegenover staat dat de assurantiebelasting en ook de pensioenleeftijd omhoog gaan om dat allemaal financieel te dekken. Geven en nemen dus voor PvdA en VVD. Is het herfstakkoord, zoals het nu al wordt genoemd, van VVD en P vandaag een zieloos compromis? Of laten Samson en Rutte zien dat ze samen snel en vastberaden uit deze hele zaak komen? Ik ga erover doorpraten met Arie Slop. Hij is fractievoorzitter van de ChristenUnie. Dag meneer Slop. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. Kort antwoord: ja of nee. Hier komen ze. Samson en Rutte zijn duidelijk verloofd. Ja. Ik verkies het Lenteakkoord boven het Herfstakkoord. Ja. Dit akkoord is een gevalletje vestzak-broekzak. Ja. Nou, dat is drie keer ja. Dat is in ieder geval heel duidelijk. Uh, ik hoop dat u zo duidelijk blijft zometeen. Ik doe we gaan, best. We gaan natuurlijk aan de hand van de stelling uitgebreid doorpraten. En uh, ik zeg tegen onze luisteraars ook natuurlijk dat ze even moeten reageren. Eens of oneens uh, op die stelling. Het deelakkoord van VVD en PvdA geeft goede hoop voor de toekomst. Bent u het eens of oneens sms, dat dan 7070. 70. Kost 50 cent, u mag gratis bellen, 0800-1101. De website is een mogelijkheid www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunten. Zetten wij alles keurig onder elkaar en hebben we straks een soort van tussenstand. Um, minister Slob, eerst die stelling ook even voor u. Deelakkoord van VVD en PvdA geeft goede hoop voor de toekomst. Eens of oneens. Nou, Ik ben het daar inhoudelijk niet mee eens. Als het gaat om de samenwerking moet ik wel constateren... dat ze wel heel snel nu met elkaar tot een eerste resultaat zijn gekomen. Dus daar kun je wel uit opmaken dat ze vertrouwen in elkaar hebben... en afspraken durven te maken. Het is nog maar een deelakkoord. Als ik kijk naar de inhoud, dan, ja, dan constateer ik dat het toch echt wel een uitruil is geweest. En dat hoort ook wel een beetje bij politiek. Maar hoe verder je van elkaar afstaat, hoe, hoe ongelijksoortig de uitruil nu geworden is... En nu zie je bijvoorbeeld dat de VVD accepteert dat er een, een extra lastenverzwaring voor het bedrijfsleven gaat plaatsvinden van zo'n kleine half miljard euro. Hoe, hoe zit dat dan? Nou, er komen gewoon extra lasten nu bij in de afspraken die ze gemaakt hebben om een aantal maatregelen uit het lenteakkoord weer mm. ongedaan te maken. Die komen voor een deel ook bij het bedrijfsleven te liggen. Ik zie dat de Partij van de Arbeid duurzaamheid volledig inlevert. Maar dat is toch een probleem van Rutte en Samson naar hun achterbannen toe. Ik bedoel, uh, u, u staat nu even aan de zijlijn en u kunt toch gewoon beoordelen dan of dit goede hoop biedt voor de toekomst, zoals de stelling zegt. Ja, dat doe ik ook. En ik kijk niet alleen naar de achterbannen van deze partij, maar ik kijk naar de toekomst van ons land. En de, politieke keuzes die gemaakt worden, die natuurlijk nog wel ingrijpend uh, kunnen zijn. Dus op het moment dat we in een tijd van crisis het bedrijfsleven nu nog met een half miljard extra lasten gaan opzalen, is de vraag of dat goed is voor onze economie. Als we vergeten om in een tijd van crisis duurzaamheid in te zetten, omdat we dat volgens mij ook nodig hebben om, uh, om uit de crisis te komen, waardoor onze landbouw en tuinbouw met extra lasten geconfronteerd gaan worden, maar ook de bouwsector niet uh, een, een duwtje in de rug krijgt die ze nu juist nodig hebben, vind ik dat ook heel schadelijk. Mm. Uh, dus er zitten ook goede dingen in. Ik ben blij dat dat reis kosten voor verder dat nu voor een deel, uh, zelfs helemaal in hun ogen, bij ons, of wat ons betreft deels gemogen dat dat ongedaan is gemaakt. Dat was inderdaad een beetje te, te wild geweest in het uh, lenteakkoord. Maar uh, kijk, uiteindelijk uh, uh, gaan de bezuinigingen gewoon door. En of nu door de hond of de kat of door Rutte of uh, Samsung wordt gebeten, dat ja. komt uiteindelijk toch op hetzelfde neer. Ja. Nee, maar goed, uiteindelijk denk ik dat, dat we met z'n allen uh, Nederland, zeg maar, toch ook niet dachten dat we hier nou ineens uh, na, na gisteren uh, allerlei euro's nog bij konden schrijven dat het ons geld ging kosten, wisten we toch. Nou, dat is de vraag. Kijk, er werden gisteren natuurlijk een paar dingen... Eh, met name door Samson naar voren gebracht... van nou, we hebben een paar ongelukkige keuzes... hebben we nu hersteld. Uh, hij noemde bijvoorbeeld... Uh de langstudeerboete dat die van tafel is. Nou, dat is inderdaad voor een aantal studenten is dat heel goed, Niels. Maar we weten allemaal uh, dat uiteindelijk uh, er uh, een iets anders voor terug zal gekomen. Een sociaal leenstelsel, mm -hmm. Wat iedere student uh, met enorme schulden zal gaan opzalen, die nog vele malen hoger zijn dan wat een langstudeerboete zou kunnen veroorzaken op het moment dat je, je niet houdt aan afspraken die uh, gemaakt zijn. Mm. Dus dat je langer doorstudeert. We zien nu ook dat er een uh, verschuiving plaatsvindt in de lasten. Dus we zien als het om het reiskosten voor ver gaat, dat is geschrapt, zien we dat dus niet meer terug op ons loonstrookje. Maar we krijgen straks vele malen hogere rekeningen als het om onze verzekeringen gaat. Omdat de assurantiebelasting meer dan verdubbeld is. 100 euro per gezin, las ik ergens. Ja, ongeveer gemiddeld. Maar dat betekent dus dat er ook mensen bovenuit zullen gaan stijgen. Ja. Dus, maar maar dat, dat, is... dat, dat was met die forense tax toch ook? Dat zag Ik ook berekeningen van mensen die het ineens 1200 tot 1500 euro meer ging kosten per jaar. Dat klopt. Uh, dan gaat het wel om mensen die uh, uh, een bepaald gedrag hebben uh, waar je nog keuzes in uh, kunt maken. Nu gaan we het wat meer spreiden. Dan kan je zeggen dat in principe is dat eerlijker. Maar nu gaan dus ook mensen gewoon mee betalen die helemaal ja. geen Auto hebben die bij wijze van spreken dicht bij hun werk uh, wonen, ja die krijgen nu ook een rekening uh, gepresenteerd. Wat, waar ook geen enkele uh, duurzaamheidseffecten uit te verwachten zijn. Want bij de reiskosten voor ver wat je er ook van vond, zou dat nog wel hele goede gevolgen voor, voor het klimaat hebben gehad en ook voor de file druk in Nederland. Oh. Nou ja, daarvan werd dus gezegd, ook door allerlei mensen, van, uh, dat het niet eerlijk was. Omdat het, het al bij, bij de reizigers wordt geparkeerd en niet bij heel Nederland. En van die verzekeringskwestie, die dus omhoog gaat, kan je zeggen van dat, dat treft. Dat in ieder geval iedereen. Ja, nou goed, wat het reiskostenverbet betreft, ik heb het zelf net ook al aangegeven, daar wilden de meeste mensen wel van af in de vorm waar uiteindelijk voor was gekozen. Dat vonden we ook wel iets te wild. Wat ons betreft had het gewoon wat verder uh, teruggebracht uh, kunnen worden, maar niet helemaal uh, schrappen zoals nu gebeurd is. Ja, nu zie je dat dus veel meer mensen rekening zullen gaan krijgen, maar vrij hoge rekeningen, die als het gaat om wat je dan nog aan effecten daarvoor voor kunt, bijvoorbeeld voor duurzaamheid uh, kunt uh, terugzien, uh, helemaal geen effect meer hebben, wat bij het reiskostenverbet nog wel enigszins het geval was. Hmm. Nog even naar het leenstelsel. Want daar bent u tegen. Waar, waarom eigenlijk? Want uh, het klinkt toch, het, het woord zit er, zit er ook alleen in: sociaal leenstelsel. Dus dat klinkt eigenlijk wel vriendelijk. Nou, ik weet niet wat er sociaal aan is... als je eh, studenten direct al vanaf het allereerste begin... met behoorlijke schulden opzadelt. Uiteindelijk, als ze gewoon vier jaar over hun studie doen hebben... zelfs een 13.000 euro schuld... wat ze dan meezeulen op het moment dat ze eh, hun, hun bestaan proberen op te bouwen. Natuurlijk zeggen we er wel bij... als je na verloop van tijd het niet kan terugbetalen... gaan we daar allerlei maatregelen voor treffen. Maar wij zien investeren in studenten... zien we ook als een investering in de samenleving. En daarom wilden we de basisbeurs graag overeind houden. Dan mag je wel van studenten vragen... dat ze bij in een bepaalde tijd klaar zijn. Ze kregen zelfs nog enige uitloop. Er waren ook uitzonderingen voor studenten... die onverhoeps door ziekte of ziekte in de familie... in de problemen zouden komen. Maar dat vind ik dan toch een, een, een wat ja. eerlijkere manier... dan dat ja. je gelijk vanaf het allereerste moment dat je gaat studeren... Uh, met enorme schulden gaat opbouwen... waar we juist in de tijd leven, waar we schulden willen afbouwen. Maar goed, bij dat leenstelsel wordt de schuld naar draagkracht terugbetaald. Uh, dus uh, bij een beurs was dat, uh, was dat niet zo. Die kreeg iedereen, ongeacht het inkomen van de ouders bijvoorbeeld. Ja, maar dat is dan een investering in, uh, in studenten die je pleegt. Wat je ook ziet als een investering in de samenleving. Je loopt straks toch risico's dat... Uh, met name ook studenten die, uh, die wat minder mogelijkheden hebben... ook vanuit hun achtergrond... Ja, dat die toch misschien zich zullen gaan afvragen... van moet ik daar wel aan beginnen op het moment dat ik zo'n schuld mee... Waar, die, waar ik mogelijkerwijs in de toekomst wel van af kan komen. Maar dat weet je natuurlijk niet helemaal hoe dat gaat lopen. En dat heeft ook gevolgen voor het moment dat je bijvoorbeeld een hypotheek wil aangaan of wat dan ook. Dan heb je een schuld. Ja, tegelijkertijd kun je zeggen als je studeert dan over het algemeen kan je toch een, een betere baan vinden. En, en is het ook niet zo'n probleem, u zegt 13.000 euro, om dat uiteindelijk dan op termijn terug te betalen. Nou, 13.000 euro is dan uh, wat je dus uh, uh, in ieder geval uh, aan schuld gaat opbouwen. Op dit moment hebben studenten al met het huidige stelsel al duizenden euro schuld. Dus dat komt er misschien nog eens een keer bovenop. Stel dat je allebei gestudeerd hebt, wel. als je een stel bent, uh, ga dat eens bij elkaar optellen. Dan loop je zelfs uh, risico's dat, dat er uh, stellen zijn die al 40.000, uh, 50.000 euro schuld hebben op het moment dat ze nog aan, aan het leven moeten beginnen, ja. zeg maar, het werkzame leven. Ja, ik vind dat eerlijk gezegd onverantwoord. Uh, probeer dat te voorkomen. Maar vraag wel van studenten dat ze natuurlijk in een bepaald tempo gaan afstuderen, dan had die langs de wel degelijk een, uh, een rol in. Voorin straks hebben we het over gehad: langs de boete, uh, dan, dan nog even het eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg. Ja, dat vind ik op zich wel een goede maatregel. Ik denk dat dat, uh, dat, dat goed is dat dat hierin uh, geregeld is. Dat is wel een voorbeeld van wat ik zeg... Van nou, dat is een mooie uh, aanvulling nog op de eerdere afspraken die zijn gemaakt. We hebben er natuurlijk al een begin mee gemaakt in het Lenta-akkoord. Uh, er zitten hier natuurlijk ook een aantal zaken in... die ook helemaal niks met het Lenta-akkoord van doen hebben... maar die nog correcties zijn op het beleid van, uh, van, van Rutte 1... om het maar even zo te noemen. Uh, en daar is dit een mooi voorbeeld van. Dus daar ben ik ook blij mee. Mm. Um, ik, ik, ik zag toch over het algemeen... Uh, ik heb vanochtend, vanochtend al die reacties zitten lezen van, van Belangenorganisaties... en eigenlijk overwegend heel positief iedereen... Tuurlijk. Ja, nee, maar ik snap heel goed... dat als je studentenorganisatie bent... dat je de vlag even uithangt. Want die langstudieboete waar ze tegen geageerd hebben, die is uh, weg. Ik snap heel goed dat als je je heet... en je hebt samen met andere organisaties geknokt... voor reiskosten voor Verwandweg... moet dat je daar nu natuurlijk blij mee bent. Maar men moet wel even goed uh, tussen de regels doorlezen. Het moet natuurlijk wel betaald worden. Een crisis oplossen, een begrotingstekort uh, wegwerken... dat gaat niet uh, zonder ou. Alleen wordt nu de pijn verschoven. En mensen zullen dat wel door gaan krijgen... dat uh, misschien op één plek de pijn minder is geworden, maar dat het op een andere plek misschien wel dubbel terug gaat komen. Ja. Ik zag uh, VVD-prominent Ed Nebels roepen, de pijn wordt eerlijk verdeeld voor over alle groepen. Ik dacht, hé, hey, dat is een bijzondere VVD-tekst toch wel? Ja, nee, maar kijk, als een VVD ook met een lastenverzwaring... van een half miljard voor het bedrijfsleven in kan stemmen... dan past dat wel in, in dat frame. Um, wat, wat mij bij Nijpels dan weer opvalt... is dat hij toch altijd wel heel veel aandacht heeft gevraagd... voor duurzaamheid. En dat hij het uh, dus niet betreurt... dat er nu uh, belangrijke maatregelen... die bijvoorbeeld voor de land- en tuinbouw erg belangrijk waren... ik denk aan, onder andere aan groen beleggen... wat ook heel veel extra ander geld weer uh, genereert... dat dat nu allemaal zomaar even geschrapt wordt. Dat maar, vind ik echt teleurstellend. Ja, maar ik, ik, want dit is natuurlijk nog maar een deelakkoord. We moeten uh, überhaupt afvragen. Waar of ze eruit komen met z'n tweeën uh, voor het hele grote verhaal. En daar zitten dan toch ook misschien nog dingen in? Dat zou kunnen. Ook wat betreft uh, die investeringen zo. Moet nee, het het is ook waar? Niet... Dit, dit is nog maar deel 1. Uh, dit is een soort vingeroefening voor, uh, voor een volgend akkoord dan is natuurlijk wel teleurstellend dat ze niet echt de, de belangrijke onderwerpen aandurven te pakken... als het gaat om hervormingen en moderniseringen van de arbeidsmarkt en de woningmarkt en de zorg. Daar blijft men nog van af. Nou, wie weet komt dat nog in een volgend akkoord uh, terug. Dat zullen we even moeten afwachten. Ze hebben wel een waarschuwing gegeven gisteren. Hè, want ze waren natuurlijk erg enthousiast over allerlei dingen die ze nu hadden afgesproken. Maar ze zeiden er gelijk bij, verwacht niet dat we heel snel klaar zullen zijn maar, met de rest. Maar goed, dat is toch wel logisch. Als je kijkt wat er in de verkiezingscampagne allemaal is gezegd en gedaan. Ik bedoel, er zal er nog een hoop gepraak moeten worden uh, solide maar sociaal noemde Samson dit deelakkoord. Ja, prachtig. Uh, nou, ik, ik bedoel, er zitten een aantal dingen in die zeker so sociaal zijn. Solide uh, is het wel als het gaat om het feit... dat het begrotingstekort niet groter wordt. Dat is natuurlijk wel bijzonder, hè? Want Samson in april, toen wij met het Lentakkoord kwamen... toen mm -hmm. verweet hij ons nog dat we zo met die 3% bezig waren. Hij had het zelfs over begrotingsobesitas, uh, uh, geloof ik... zei tegen, hij uh, tegen, tegen de minister-president... dat we daar zo mee bezig uh, waren. En uh, nu... Uh, nu is mm hij -hmm. volledig uh, in het begrotingsdisciplinekamp terechtgekomen. Ja. Dus had hij gewoon mee toe... kunnen doen in april. Ja, ja goed, uh, hij, heeft, hij, zegt, hij kan nu zeggen van ik heb, uh, ik heb toch nog wat dingen uh, kunnen repareren. Nee, zeker, ja, dat heeft mee hij, maar dat had hij ook in kunnen brengen natuurlijk in april. Als hij niet aan de kant was blijven staan. Ja. Want ja. hij had toen vijf punten waarom hij niet mee wilde doen. De aow leeftijd was er ook een van. Hij vond het onverantwoord dat we dat uh, zo snel gingen verhogen. Daar heeft hij de VVD nu ook gegund. Hè? Ja, nou ja, nu gaat hij nog met een extra versnelling gaat hij mee akkoord. Uh, hij gaat veel verder ook dan het partijprogramma van de ChristenUnie. Daar zal er nog niet zoveel aan gelegen zijn waarschijnlijk. Maar eh, als je al protesteerde tegen de versnelling die wij aanbrachten... en je gaat nu nog eens een keer met een, nog een extra versnelling akkoord... heb je natuurlijk wel iets uit te leggen. Ehm... Mm. Um... Ja, solide, maar sociaal. Uh, ik dacht even, van, dat zou misschien wel de... Hoe dat? De, de tekst worden op het, uh, op het regeerakkoord. Nou, ja, uh, misschien in... schrijven ze mee op dit moment. Ik, ja, ja, nou ja nee, Ik dacht dat hij ze me zelfs even versproken had. Soms. Ja, maar ik, weet, ik weet niet of een VVD dat naar nou zo'n prachtige vlag zal vinden. Maar <laughs> nou, dat dat, is dat wel toch wel, lijkt Maar nou, ze leveren alles in inmiddels, dus dat zou er nog wel bij <laughs> kunnen. Dan... Ik vind om... het wel een beetje zuur, hoor. Nee, dat valt echt van mee. Ja. Ik vind het, ook wel, het is ook wel boeiend om dit uh, uh, zo op deze manier uh, uh, gade te slaan. Waar twee partijen natuurlijk... Uh, zo ver van elkaar afstonden... en in de verkiezingscampagne elkaar zo zwaar hebben aangepakt... Ja, dat ze nu inderdaad een beetje als een soort verliefd stelletje... achter het, uh, mm. achter het spreekstoel te staan... En, en gezamenlijke plannetjes naar buiten te brengen. En dat allemaal in, in, in nog geen drie weken tijd. Dus uh, ja, dat zijn boeiende tijden. Nou, nou ja, we, we hadden hier straks ons media voor... met uh, Bart-Jan Spruit, vier uh, columnist en Wauke van Scherburg, oud Den Haag vandaag natuurlijk. En die zeiden eigenlijk ook al van... Uh, je ziet ook iets bij de kiezer misschien. van, nou, Laat nou maar eindelijk eens een keer een kabinet dan komen... en, en, uh, en, en zaken gaan doen en, en vier jaar gewoon zitten ook... en niet al dat gezeur en ja, gedoe allemaal. Dat snap ik heel goed. Ja, dat, heb, dat gevoel heb ik zelf ook wel. Even los van het feit dat wij natuurlijk zelf ook wel een positie hadden willen hebben... als het gaat om dit soort onderhandelingen. Maar ik begrijp op basis van de verkiezingsuitslag heel goed... dat deze twee partijen nu bij elkaar zitten. Al is de afstand natuurlijk wel heel groot tussen deze twee partijen. Dus hou je je hart wel een beetje vast. Waar komen ze dan uiteindelijk mee als ze zo gaan uitruilen? Maar we willen natuurlijk wel het gedoe een beetje achter ons laten. We willen dat de crisis aangepakt wordt, dat daar goede dingen voor gebeuren. Dat weer een stukje rust en stabiliteit komt. En daar kunnen deze twee partijen een bijdrage aan leveren. Ja. Maar dan hoop ik wel dat ze toch ook echt de grote vraagstukken gaan aanpakken. En dat zit niet in het deelakkoord wat we gisteren hebben gekregen. Nee, goed. Maar goed, zo dus moeten we nog even praten. Um, u blijft even meeluisteren. We gaan uh, onze luisteraars toe. Het deelakkoord van VVD en vandaag heeft goede hoop voor de toekomst. Eens 57 procent, oneens 43, ruim duizend mensen hebben gestemd. Stam.nl, goedemiddag. Dag, Robbers Koetsveld, goedemiddag. Dag. Ik ben het oneens met de stelling. En waarom? Omdat uh, alle politieke partijen, inclusief uw gast uh, in de studio... het uh, uh, woord bezuinigingen nog steeds misbruikt. Want het zijn ja, linksom, rechtsom alleen maar lastenverzwaringen. En de concrete problemen, oftewel de overheid die te veel geld uit blijft geven... wordt nog steeds door geen enkele politieke partij aangepakt. Goed, dus het is een woordenspel, zegt u vooral. Stam.nl, goedemiddag. Ik ben het oneens met de stelling. Uh, ik denk dat uh, meneer Slob het eigenlijk best wel goed verhoort. Uh, de verkiezingsuitslag hebben we te danken aan de peilingen. Uh, dat het er nu zo uitziet en dat we eigenlijk maar één mogelijkheid hebben. Uh, ik denk juist dat uh, de VVD dit even een beetje gunt aan de PvdA... om uh, het gezichtsverlies wat de PvdA anders leidt gewoon uh, te beperken. Mm. Zij, zij waren zwaar tegen uh, het lenteakkoord. En uh, ja, nou, uh, twee dingetjes omdraaien nu en uh, oh. de PvdA is op. En het... uh, de PvdA wordt gepresenteerd als winnaar. En de VVD uh, heeft het goed geregeld. Nou ja, de VVD heeft natuurlijk binnen dat die, die 2,7% overeind blijft. Ja, en terecht. Ja. Nee, oké, okay, maar ik bedoel, zo hebben ze allebei wat uh, ingeleverd, allebei wat erbij gedaan. Plus ze minnen en dan komen ze op dit. Ja, nou, dat is ook prima, dat is ook goed. En uh, zo moet het toch, maar dat wil niet zeggen dat we nu garanties hebben voor de toekomst. Nee, zeker. Dank u wel. Stan.nl, goedemiddag. Ja. Hallo. Ja, hallo. hallo. Ja, ik hoor die meneer Slop daar. En dat is in feite, is dat uh, met het CDA en de andere partijen met de C. De domineesvinger die we jarenlang gehad hebben. En die ons uiteindelijk met dit resultaat nu opgeschreven hebben. Hmm. Die twee uh, partijen die uiteindelijk een verwantschap hebben, dat je, de CTA en de ChristenUnie en die andere partijen ook op die basis. Uiteindelijk is de VVD voortgekomen dat het oud uit de Socialistische Club stapte en voor begon. Een Soort wilde toen de tijd ja. kort na de oorlog. We gaan wel heel ver terug ineens, maar. Ja, toch. nou ja, de geschiedenis, ik geef even een duidelijk. Uh, je krijgt een twee partijenstelsel in dit land, in deze twee Cent eens. Die hebben de absolute macht. En de Domineesvinger is nu vervangen door de. ...liberale middelvinger eigenlijk, en we blijven betalen met z'n allen. <laughs> dat is natuurlijk we wel mooi. Het ellendeakkoord waar meneer Slob zo ontzettend opgesteld is, nou... ...dat is nog erger dan wat zij nu dus brengen. En ik wacht nu alleen nog op het winterakkoord... ...dat we dus met 21% BTW over alles opgeschreven zitten en nog ja. meer. Ja enzovoort. Ja, ja, ja, ja. Uh, en nog meer onzin. Alleen de betutteling van de zee hoop ik dat nu voorgoed wegblijft. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben het oneens met de stelling. Uh, dit deelakkoord is een begin om de goede wil te tonen. Maar ik zie nog steeds niet hoe Rutte, die eigenlijk een kabinet wil... waar rechts de vinger zich bij aflikt, een, een kabinet kan vormen met Samson... die eigenlijk het omgekeerde wil. Dit kan niks anders worden dan een soort grijs compromis zonder keuzes waarbij bijvoorbeeld een maximumsnelheid teruggebracht wordt tot 126 kilometer... in ruil voor een zevenbaan snelweg door Amelis Weert. <laughs> daar zit niemand op te wachten. Ja, nee. moeten we die borden allemaal weer gaan aanpassen langs de weg? Wat we een gedoe allemaal zich. Stam.nl, goedemiddag. Met Ralf Maagland, goedemiddag. Ja, ik hoop niet van die borden dat dat gaat gebeuren, maar nee. terugkomend op de, de zaak. bij mij geeft het ook geen goede hoop voor de toekomst, letterlijk, uh, terug te brengen. Ik, ik ben ook uh, eigenlijk niet zo'n voorstander dat Mark Rutte deze onderhandelingen leidt. Ik denk dat hij daar toch... Te, te vriendelijk, te aardig voor is. Je zit met een man die uh, letterlijk de vos en de haren... He, de vos die nooit zijn uh, spreker verliest, maar wel zijn haren... En dan heb je niemand nodig als meneer Kamp... misschien meneer Teven zelfs in de vet of meneer Blok... maar ik denk dat meneer Rutte veel te aardig is. Maar Blok, blok zit er toch bij? En, en uh, Kamp zit er natuurlijk ook bij... als informateur weliswaar, maar toch? Die kan er ook ja, niet zeil houden. Ja, volgens de structuur is meneer Rutte de, de, de, de baas... en in dit geval is, lijkt me dat niet zo'n goede. Het is een aardige man en nogmaals... maar hij is niet opgewassen tegen, tegen deze socialisten. U, de, u een... denkt dat Samson uh, uiteindelijk het meeste uit de kant zal halen? Ja, dat denk ik. En daar ben, ben ik bang voor ook. En dat van die, van die verkiezingen... wat wat algemeen gezegd wordt dat de mensen het zat zijn... laten we nou eens bij onszelf te raden gaan. Wij zorgen zelf als kiezers toch voor deze uh, ja. ellende. Laten we nou eens gewoon uh, met z'n allen afwegen... dat we zeggen twee partijen systeem. Dat, dat zie ik ook niet zo gauw gebeuren. Maar wij zijn zelf de schuld, hoor. Ni niet dat de mensen nee. het zat zijn. Wij, ja. wij zijn het zat, maar dan ja. van onszelf, denk ik. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, van Binsbergen, Arnhem. Dag, meneer van Binsbergen. Goedemiddag. Het is een shitakkoord. Overom. En dan zal ik zeggen waarom. Ja. Het, draait om, het draait om het geld. En dat je de pensioensleeftijd verhoogt, schiet je volgend jaar niks mee op. Dus zal er volgend jaar weer iets moeten komen dat de kosten nog weer verhogen. Dit is zeer onduidelijk en dat verwacht ik niet van de VVD'er. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Heel goedemiddag. Mag ik dat zeggen? Ja. Nou, mijn vraag is twee dingen. Hoe bizar moet dat nog worden? Als oude gepensioneerden, zoals ik, ik heb het nog niet nodig, een relator zou nodig hebben. Dat kan niet. En studenten die niet in staat zijn, of niet, staat zijn, of niet bereid zijn hun studie binnen het limiet af te maken, die krijgen geld toegestopt. Punt 1. Punt 2, ik had nog een vraag. U, uw gast, ik zou de dus vermerkers bij radiotelevisie niet gevraagd van onze mensen uit het parlement Tweede Kamer. Dus we praten Stel het over solidariteit. Maar die meneer die u zit, van een en u, of andere mensen in het parlement, wat leveren zij in? Mm. Niks. Ja. Nee, nee, nee. De vraag moet ze gesteld worden. Is dat okay. Ik ga, ik ga wat, zo even... lever, wat leveren zij in qua ja. solidariteit? Nou ja, ik ik, ik, moet, maar ik al denk, weet je, moet ik korten. Ja, ik weet wel zeker dat Arie Slob ook allerlei verzekeringen heeft. Nee, dus, nee, nee, dus die ze moet straks ze zelf betalen, wat wij ook betalen. Zeg, nee, ze krijgen vier keer modagen, maar ze leveren niks in. Uh, Oké. Okay. Uh, Stappen.nl. Goedemiddag. Ja, goeiedag met meneer Lutertje uit Rotterdam. Dag. Ik persoonlijk, dat is mijn persoonlijke mening, denk, er is geen langdurige akkoord in, in, in, in uh, Hollandse politiek zijn zonder CDA erbij. En maar CDA moet een beetje te groeien. Ja. Ik denk persoonlijk nogmaals dat het DAISY-coalitie, VVD-PVDA, dat is uitstel van executie. Oh, okay. Ja, die, die glimlach van, van Mark van Roet is precies hetzelfde glimlach tegenover een Wilders. Ja. Of die hem nou mist. Ja, precies. Ja, ja, ja. U zegt hij is helemaal pot. Not. Nog eentje dan, Stampen Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hallo. Hallo. Hallo, over twee jaar staan we weer bij de Stembus. Dank u. Oh. Nou, uh, deze jakert nog even door over de snelweg met 130 kilometer. Want dat mag nog steeds uh, in het borden staan. Dus waarom zou je het niet doen? Um, ja, meneer Slob? Ja, misschien zakt hij wel terug naar 126. Ja, ja, dat zou een compromis zijn ja. natuurlijk. Ja. En, nou, het, ja, opvallend is dat er eigenlijk er was geen enkele uh, inbellen bij die uh, positief was. Nee. Nee. Dat vond ik wel heel opvallend. Echt, ja, echt. Ja. allemaal, een stuk of tien. Nou, moeten we uh, wel zeggen: dit is, dit is een selectie van onze luisteraars. We kunnen, we kunnen maar een paar uh, in de uitzending halen. Dus we weten niet. Ik, ik kijk op die site, daar is uh, de meerderheid het eens met de stelling. Dus uh, nou ja, dat, staat dat, tot, er nee, dat hoorde ik ook. Staat maar in de impellers is allemaal, allemaal ja. negatief. Nog even vier keer modaal ja. verdient u, eh, begrijp ik dat als kaart? Ja, ik hoorde dat ook net. Ja. Dat is, uh, ik, ik ben daar niet zo mee bezig. Maar ik weet wel dat wij ook al jaren op de nul staan. En ja. uh, met name ook als het gaat om onze hele rechtspositie, is de afgelopen jaren zelfs een aantal keren vrij stevig uh, ingegrepen. Uh, dus uh, het is niet zo dat uh, de Kamerleden hier helemaal buiten blijven. En u, volgens mij zei u het zelf ook al, uh, allerlei maatregelen die we nemen, die, daar krijgen wij natuurlijk zelf ook als burgers mee te maken. Mm -hmm. um, een van de eerste bellen had het over uh, dat, we, dat we eigenlijk een beetje een woordenspelletje aan het spelen zijn. Uh, overigens zag ik dat ook in de, in de reacties. Hè. We, we, per Goddard heeft zoiets gezegd, vestzak, broekzak. Uh, want hij zegt, dit is gewoon eigenlijk toch gewoon lastenverzwaring. Nee, maar daar heeft deze meneer wel gelijk in. Uh, dat is misschien ook wel onvermijdelijk als het allemaal nog om 2013 gaat. Dus, uh, maar als je op de lange termijn uh, alleen maar de lasten weet te verzwaren... en niet uh, de overheidsschulden uh, zelf uh, aanpakt... en ook zorgt dat die overheid zelf wat goedkoper gaat functioneren... ja, dan laat je natuurlijk wel een kans uh, liggen. Dus het zou kunnen dat het in het volgende akkoord wel zit. Ik heb het hier ook niet in gezien. En ik zie wel dat de lasten voor het bedrijfsleven... dus nog eens een keer met een half miljard zijn toegenomen. Ja, ja. Dat is natuurlijk wel echt heftig. Ja. Ja, goed, normaal. Als dit is een deelakkoord. Het zijn de eerste uh, dingen die er buiten komen. Voor de rest zullen ze straks weer in de tijd bij elkaar gaan zitten. We moeten afwachten, natuurlijk, wat het, het, het totale verhaal wordt. Uh, nog één dingetje: er was iemand die had het over de partijen met de C die nu aan de kant blijven staan. Een nee, de... domineevinger had hij het Ja, een liberale beoorde... middenvinger. Hij beoordeelde dat als positief, eigenlijk. Ja, ja, uh, ik ja, ik neem aan dat u daar niet ja. mee eens bent. Maar... Nou ja, kijk, deze meneer mag natuurlijk zijn opvatting hebben als hij vindt dat dit soort partijen er niet bij moeten horen. Ze zitten niet erbij en hij vindt het positief, mag dat natuurlijk. Uh, ik, uh, ik constateer dat, als ik even Even kijken naar de ChristenUnie zelf. Toen wij in de vorige periode uh, in de oppositie zaten, zijn we wel ook naar voren gestapt op het moment dat het echt moest gebeuren. Want als wij geen begroting hadden gehad, ja. hadden we echt een groot probleem gehad. Dus uh, wij staan niet alleen maar met een vinger te wijzen, maar wij slaan de hand aan de ploeg, zou ik uh, even beeldend willen zeggen. En, en, en doen ook wat bij onze verantwoordelijkheden hoort. Ja, dat is, en als dat, dat morgen weer moet gebeuren, doe ik het morgen weer. Ja. Ja. U bent nog steeds in de zijlijn beschikbaar als er uh, problemen Nou, ontstaan. We staan midden in de kamer hoor. Maar, ja, nee, oké. Um... Nee, ik okay. nee, bedoel, even in die onderhandelingen daar. Uh, Zeker, dus ja, het niet nee, hoor, als het nodig is. Is dan, dan dat doen we in het belang van het land en ook in het belang van deze meneer. Goed. En uh, in standpunt en optreden is ook in het belang van het land. Uh, dus fijn dat u dat weer eens een keer gedaan hebt. Hartelijk dank. Uh, Aristoteles. Fractievoorzitter van de ChristenUnie. Uh, we spraken over de stelling: het deelakkoord van de VVD en P vandaag geeft goede hoop voor de toekomst. Um, niet zoveel veranderd in de percentages. 58% eens, 42% oneens. En er is door 1167 mensen gestemd nu. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site www.stand.nl. Houd de radio dan aan. Want zometeen na tweeën, dit is de dag. Thijs van der Brink. Hoi Jurgen. Tijd geleden, dat leuk ik jou je te had. zien. Ja. ja, dat is zeker lang geleden. Wij hebben, uh, gaan ook praten over dat akkoord met uh, Alexander Pechtold, die is de gast. En daarnaast zijn bij ons te gast Eugenie Herlaar. Ken jij haar nog? Ja, vroeger van de TV. Van het journaal, hè? Ja. ja, er is een boek verschenen over journaalpresentatoren. Babs Assink heeft dat geschreven en ze zijn samen met Eugenie. En verder, uh, de band Raccoon bestaat 15 jaar. En daar gaan we over praten met zanger Bart van der Weide. En daar is ook een boek over verschenen. En dat is geschreven door Eugenie de Kok. Dus we hebben Eugenie en Eugenie aan ons de taak om dat uit elkaar te halen. En Bart van der Weide. Uh, nou, dat is Leuke man, dus dat wordt vast leuk. Eh, alles, trouwens, als ik het zo hoor, zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.